1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Vanwege het hoogwater kunnen op de Duitse rivieren zo'n 500 schepen niet doorvaren. Dat meldt de krant Rijnische Post op basis van een rapport van het ministerie van Verkeer. Het scheepvaartverkeer is gestremd op de rivier De Donau... en op delen van de Rijn, Elbe, Neckar, Main en Wezer. Het ministerie verwacht de komende dagen geen verbetering van de situatie.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 Het is opnieuw onrustig geweest in de Turkse hoofdstad Ankara. Het centrale plein was volgestroomd met betogers tegen de regering van premier Erdogan. De politie greep hard in en probeerde de demonstranten met waterkanonnen en traangas uit elkaar te jagen. Een paar uur daarvoor was een vreedzame betoging uit de hand gelopen... toen de politie het plein schoonveegde, onder meer met traangasgranaten. De demonstranten verdwenen, maar kwamen later terug. Zouden gewonden zijn, hoeveel is niet bekend. Het kabinet moet bij extra bezuinigingen snijden in de zorg, uitkeringen en toeslagen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Zijlstra in een interview met het Financiële Dagblad. Zijlstra zegt dat het kabinet gerichter moet gaan bezuinigen in plaats van korten over de hele linie. Consumptieve uitgaven als zorg, uitkeringen en toeslagen nemen nog altijd toe en daar moet dus iets tegen gedaan worden, zegt Zijlstra.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 NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Vecht. Ja, goedenacht en welkom terug in de tweede uur van Casa Luna. We gaan verder op de architectuur. Um, we willen u aan het woord laten. U kunt ons bellen op 0800-1121. Welke gebouwen hebben nou op u een grote indruk gemaakt? Erik van Egeraad, um, architect, inmiddels weer vertrokken... en uh, zet zijn tocht voort over de wereld... om. Overal uh, nieuwe gebouwen uh, uit de grond te doen reizen. Die um, vertelde hiervoor dat het nutteloze soms uiteindelijk tot nut kan leiden. Zijn er nou gebouwen waar van u uh, die op u een grote indruk hebben gemaakt? Misschien wel het Sagrada Familia of toch onze Hollandse nuttige beurs van Berlaag... of misschien wel het huis waarin u woont. Misschien bent u in het Rijksmuseum geweest en wilt u even uw particuliere recensie aan de mensheid uh, vertellen. Dat kan allemaal. Um, of misschien wel de kerk bij hun dorp. Hoe dan ook. Bijzondere gebouwen die op u een grote indruk hebben gemaakt... in Nederland of in het buitenland. Daar zijn we naar op zoek. U kunt ons bellen. 0800 121. En mailen mag ook.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 This world keeps spinning and there's no Don't go away Please don't go away. Johnson, upside down. De man die zelden echt heel erg opgefokt klinkt, toch? Ja. Um, architectuur, daar gaan we het over hebben. Bijzondere gebouwen, u kunt ons bellen. 0800 1121. Goedienacht, Gerard. Dag Nathan, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik, heb, ik denk dat ik wel iets toe te voegen heb of iets kan aanvullen, of het mag niet uit. Ja. Als kind al ben ik... Ik wil eigenlijk over het algemene architectuur spreken, hoor. En, en het ontwerpen ervan, ook van bepaalde gebouwen. Ja. Als kind tekende ik al heel veel woonmogelijkheden. Mm -hmm. En ja, dan kun je het zo gek niet, niet bedenken. Of ik heb het wel getekend. En... Woonmogelijkheden? Ja, woonmogelijkheden. Ja, ja. Dus, dus, dus functioneel, maar ook, ook gekke dingen. Vanuit de primitieve vormen van vroeger en, en, en daarmee aan de slag gaan. En uiteindelijk is dat voor mezelf geleid tot het wonen in een huis op wielen. Ja, ja. Oh, je, jij bent weer in de huifkar op pad, toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar wat, wat, wat ik eigenlijk, eigenlijk ontdekt heb in mijn eigen leven, wat ik wel heel belangrijk vind om door te geven, dat is in de geschiedenis was er iemand en die... Uh, Nee, laat ik het zo zeggen. Als mensen dus in een, in een land kwamen, of in een land komen, uh, uh, ja, pak nou bijvoorbeeld de, de Europeanen naar Amerika, die immigreerden. Mm -hmm. Ze trokken met de huifkaart door, door het land en, en op een gegeven moment gingen ze zich vestigen. En dan het eerste wat ze deden was een, een, een dorp, een, een nederzetting en een stad bouwen. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen. Stad bouwen met muren eromheen en dan kom je gelijk op het, het afgekaderde en begrensde wat natuurlijk ook wel heel logisch en menselijk is en, en ook goed om om een stukje zekerheid en veiligheid te, te ervaren ja. maar tegelijkertijd is dat ook wat de, een vorige uur naar voren kwam, een beperkt tijd geeft dat ook weer en dus in je denken, ik zal maar zeggen hoe kleiner een landje en hoe hoe begrenzer het, het, het, het geleefd wordt vanuit de noodzaak, oké, okay? hoe meer mensen op een klein oppervlak en dan toch met, met, op een fatsoenlijke manier samenleven, dan moet je dus heel strakke, of tenminste, dan kijk, in Nederland zijn allemaal heel erg afgebakende paardjes en. En, en, en dat heeft ook te maken met je denken. Wat ik ja. ontdekt heb, is dat, dat je eigenlijk gewoon abstract moet denken. En dat abstracte denken, dat heb ik teruggevonden bij een persoon. En dan natuurlijk ben ik, als Christen heb, heb ik ook in het in, in in schrift ge, gespeurd. Sheraar, ja, als ik je even mag onderbreken, ik, um, ja. um, ik weet dat je heel erg uh, gesteld bent op Jezus. En dat, is, dat kan. Ja, maar dat komt, dat komt nou niet te pas. Oh, die komt niet. Maar ik wil het eigenlijk even over gebouwen hebben. Um, ja, nou, en... die, die persoon die moest die kwam dus in, in, in, in, in een vreemd land. Ja. En die mocht dus geen stad bouwen, die mocht geen huis bouwen. Die moest in zijn ook zeggen. Die moest in de tent blijven wonen. Toen ontdekte hij. Daarin, in, in, in, in, in dat ontwerp, dat er een, een, een, een andere. dat hemelse. Dat hemels, het geestelijk denken, dat dat heel belangrijk was. En toen ontdekte hij dat er een. een, een stad is, een, een ontwerp. waar eigenlijk God de bouwmeester van is. dat is dat Hemelse Jeruzalem. Daarom is hij de, de, de basis, de baker geworden. van de, de drie grote religies. En van daaruit. kom ook weer dat. Uh, dat abstracte denken. Dus als je over je kadertje één gaat handelen en gaat bouwen... dus niet in huizen, maar gewoon in, in, in mensen... Ja. dan kom je tot levende cellen. En dat is juist mooi wat we nu kunnen ervaren. Als mensen samen iets bouwen als levende cellen... dan heb je eigenlijk de, de perfecte architectuur. Oké, okay, Gerard. dankjewel. je hebt je punt gemaakt. En uh, wij gaan even verder. En ik wens je een goede nacht met huifkar en paard. Jo. jo. Oké, okay, dag. Goeienacht. Goeienacht, Paul. Is er een bijzonder gebouw waar jij gesteld op bent? Ja, dat is het Musee d'Orsay in Parijs. Oh ja, ja. En is het het gebouw zelf of wat er hangt? Nou, niet het gebouw zelf. Ja, ook wat er hangt natuurlijk, maar. Het is wat... toch, uh, als je daar binnenkomt, dan ja, toch kipperval iedere keer weer. En wat maakt het zo bijzonder voor je? Nou, het is eigenlijk een gebouw met een tweede leven. Hè. Het is oorspronkelijk een uh, kopstation op de Zuidkade van de Seine. En, en ja. dat is, ja, dat is echt perfect. Het is gewoon perfect. Want het is een oud treinstation? Het is een oud treinstation. Ja. En je hebt natuurlijk die grote hal, hè? Die, eigenlijk die aankomsthal waar... Voormalige aankomsthal is het toch? Waar, waar, wat de grote ruimte is als je binnenkomt. Of heb ik het dan verkeerd? Het is het volledige station waar de ja. treinen vroeger... Uh, reden. ja. Althans, stopt eigenlijk. Het is een, een eindstation, een kopstation. Geen doorgaatstation. Waar ben je ah, er voor het laatst de, geweest? Uh, over, t, t, vorig jaar. Oké. Okay. Bezoek je het regelmatig? Mm, nou, als ik in Parijs ben, dan ga ik daar wel als eerste naartoe. Ja, ja. Ja, het is een, een, inderdaad een imposant gebouw. En, um, want ik moet het even voor de geest halen, maar het is... Het is, toch die, het is inderdaad zo'n hele grote overkapte... met een soort glazen overkapping grote ruimte. En daarbinnen zijn eigenlijk weer een soort wandelpaden gemaakt, hè? Ja, in feite is het zo dat uh, de, de, zeg maar de grote beelden... die ja. staan uh, onderin, het, uh, onderin het, uh, het gedeelte waar de, de rails vroeger liepen. Ja. En uh, de overige schilderijen van Gogh... en alle impressionisten die hangen zeg maar, in, de, in de zijkant van... Uh, van het gebouw. Ja. ja. Dus de totale openheid van het station is. Uh, is gehandhaafd. Ja. Goed, een goed idee voor hergebruik, wel, eigenlijk. Ja, een bijzonder hergebruik. Ja. is ja. ja. dus van. Uh, ja. tijdloos is het geworden. Oké. Okay. We zetten hem op de lijst van bijzondere gebouwen, Paul. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht. Hè. Hoi. Yo, dag. Ik krijg een uh, mailtje binnen van. Uh, Aukje, volgens mij. En Aukje schrijft. Ik was als kind gefascineerd door het gebouw dat Van Leer als kantoor in Amstelveen liet bouwen. In de vorm van een haan met gebogen poten middenin. in een prachtig natuurlijk landschapspark. Als we er kwamen voor Sinterklaas. viel een licht en ruimte op. Ook nu, als ik het gebouw passeer. vind ik het nog steeds prachtig. En dan gaat het dus over het gebouw dat Van Leer als kantoor in Amstelveen liet bouwen. Bij mij gaat niet direct een lampje branden, maar. Um, wie weet bij andere mensen wel. Rick schrijft ons. Hallo, bewoners van Casaluna. Als ik zo eens omheen kijk naar moderne gebouwen. denk ik dat er een geheim genootschap van de architectuur moet bestaan. De leden ervan komen jaarlijks bijeen genieten van copieus diner. En als ze aan een sigaret en cognac toe zijn. wordt de prijs uitgereikt. En de architect die hierin geslaagd is. het meest belachelijke ontwerp gerealiseerd te krijgen. Op zo'n manier dat de opdrachtgever vol trots rondverteelt. hoe prachtig het gebouw gaat worden. Groet met een knipoog van Rick. Um, en um, we gaan door uh, met het bellen. Dat kunt u ook nog steeds doen. 0800-1121. Bijzondere gebouwen, gebouwen die grote indruk op u hebben gemaakt. In ons land of daarbuiten, daar hebben we het over. En aan de telefoon. René, goedenacht. Goedenacht, Nathan. Goedenacht, René. Uh, ik heb een uh, heel bijzonder gebouw. Het is niet zo heel groot. Ja. Maar het is mijn ouderlijk huis. Je ouderlijk huis. En waar staat dat? In Hogerheide. Oké. Okay. En dat uh, huis, dat is net zo oud als ik. Ik ben 52 jaar en uh, ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Uh -huh. Ik ben de één na jongste. Uh -huh. En mijn vader en moeder, die woonden een paar honderd meter van het huis wat ze zelf gebouwd hadden en dat was klaar. En mijn moeder die was hoogzwanger. Uh -huh. En toen twijfelden ze of ze over moesten gaan naar het huis, ja of nee. Want ik was op komst. Yeah. En uiteindelijk ben ik twee weken over tijd en toen hadden we gezegd, we gaan toch maar naar dat huis toe. Ja, ja. En twee weken later werd, werd ik daar geboren. <coughs> en mijn opa in die tijd, die, die, die was heel ziek, die had kanker. Ja. En uh, toen zei hij tegen mijn moeder, jouw nootje dat is gekraakt, maar het mijne dat moet nog komen. Oh. Dus uh, hij heeft mij wel geboren hier. En uh, vier weken naderhand uh, was hij overleden. Dus ik heb hem niet gekend. Ja, ja. Maar ik heb dat dus heel mijn jeugd doorgebracht. En ik woon nu. Uh, Telefon in België in Etten. Want ligt Hoge Heide niet? Zeeland grens met België, weet je daar? Het uh, ligt aan de grens. Bijna aan de grens met België, tegen Zeeland aan, dat klopt. Ja, ja. En kan je iets vertellen over dat huis? Waarom dat zo bijzonder voor je is? Hoe ziet het eruit? En, en ligt het, is het landelijk of een beetje in een uh, ja, Vroeger was het wel landelijk, maar Hoogrijden is heel erg veranderd. En uh, er wonen echt mensen van uh, ja, gemengd, gemengd. Dus mensen van uh, boven de Moedijk. Uh, Marokkanen, Turken, alles woont. Het is een heel gemengde gemeenschap. Gemengde mensen in Hoogerheide. Ja. Ja, ja, ja, ja. En als ik er voorbij kom, want ik heb een bedrijf, maar ik heb nog klanten in Hoogerheide en omstreken. Dan moet ik langs de huis. En als ik dan kijk, dan krijg ik altijd nog een weeggevoel in mijn maag. Kan je het huis omschrijven, een beetje? Uh, ja, het is een vrij groot huis. Wij hadden een voorkamer... En een achterkamer, dus dat was vroeger zo. Ja. Mijn oma die woonde in huis, die woonde dan in de voorkamer die had dan boven een slaapkamer. Ja. Uh, en dan hadden we een, een keuken, een hal met een uh, uh, wc, trap naar boven. één, twee, drie, vier slaapkamers en een, en een, een zolder. En, en oma woonde bij jullie in? Ja, oma die woonde in. Dat was, was... prachtig. Ja, leuke oma. Voor mij wel. Het was geen makkelijke tante, maar ik was wel een beetje de lieveling, zou ik maar zeggen. Jij was het lievelingskleinkind, René. Goed ja, Ik heb vroeger veel gesukkeld. Dus ik was altijd een aandachtskindje. En van oma, ja die had me altijd de hand boven het hoofd. Ja, daar zijn oma's voor. En als het dan etenstijd was, wat haar eigen keukentje. En dan zeggen je, je komt toch wel bij mij eten, hè? Dus dan was het etenstijd en dan riep mijn moeder van... Uh, René, kom je aan tafel? Ik ze zei, ja, oh man, je moet de kolen maar uit het vuur halen want ik wil blijven eten, maar dat krijgt u niet pers. Okay. Dus, uh, en ze kon zo lekker koken. Het ja. is... Uh, ik, ik, ik, ja. hey, en René, wie, wie woont er nu in jouw ouderlijk huis? Daar woont een meneer in. Die is met een Poolse mevrouw getrouwd. ik ben De achternaam is me even ontschoot, want ik ben al... Uh, 30 jaar weg van hoog rijden. Maar ik ken die mensen wel. <coughs> ja. Oké. Okay. Het is. Uh, ik heb niet zo'n kwartier gehad, maar we waren met z'n zeven en het was vroeger wel. Met al kinderen aan tafel, was het heel gezellig. En uh, ik heb er toch veel uh, goede herinneringen aan. En, en ben je nog wel eens aan het huis geweest? had hey, niet meer. Ik, ik stond er dan ik van. Zal ik eens vragen dat ik nog eens binnen mag kijken, want ja... Toch wel nieuwsgierig, ja. Ja. Ja. Ja, dat is wel, dat is wel interessant, hè. Dat je op een gegeven moment ergens gewoond hebt en dan woont daar iemand anders. Iemand heeft mij eens verteld. Ja. Uh, of ik heb dat eens gezien op televisie. Als je een plek verlaat waar je nog eens terug wilt komen... Mm -hmm. Dan moet je alle vier de muren kussen. Oh. En dat heb ik gedaan. Echt? Ja. Ja, dat heb ik echt gedaan. Dat is raar. Raar? En, nou, ja. nou je, als je ja, een, ja. Ik zou ja, er nog wel eens terug maar, willen gaan, ja. Maar ga je dan, dan ga je alle vier de muren kussen van je ouderlijk huis? <coughs> alle vier de, de buitenmuren van, van je huis kussen oh. en dan kom je terug. Dat was, dat, dat was wat de je zei. Buiten, de buitenmuren, oh ja, nee dat is, dat is al een stuk minder raar. En, um, maar is het, is het dan, denk je, niet een teleurstelling... als je weer in zo'n huis komt en, het is, en de oma is er niet meer... en het, is, het ruikt anders... Moet je niet je, je, aan je herinnering houden. in plaats van daar toch naar binnen gaan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat de nieuwsgierigheid het uiteindelijk toch een keer wint. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik zou, de, ik zou het nog wel eens willen zien, ja, graag. Ja, oh. eigenlijk wel. Ja. Oh ja. Ik heb er veel in meegemaakt: goede dingen, slechte dingen. Ook heel veel goede dingen. Uh, ja, als ik daar voorbij naar huis kom, dan doen we iets. En ik zeg altijd tegen mevrouw: kijk. Dat, dan zegt ze al jaren, nee, daar ben jij geboren. Dat heb je al honderd keer verteld. Ja. Ja. Het ja. blijft voor mij toch een speciale plek, ja. Willem Wilmik, die had daar een heel mooi gedicht over. Over huizen waar je niet meer woont. Dat heb ik Echt nu, dat heb ik nu op, opgezocht op, op het wereldwijde internet. Zou ik het voorlezen? Ja, graag. De huizen in de binnenstad, waarvan je eens de sleutel had... Elk wonen voel je als voorgoed, totdat je toch verhuizen moet. Je naam wordt bij een andere bel en na wat weken wendt het wel. Je treft je oude huizen aan en kunt er niet naar binnen gaan. Ze staan er nog precies als toen hun huiselijke plichten te doen. Ondanks de reuma in hun hout worden ze heel erg langzaam oud. En halen het jaar 3000 wel als het goed blijft gaan met stadsherstel. Die huizen in de binnenstad waarvan je eens een sleutel had. Waar nu een ander slaapt en eet die nog van geen verhuizen weet. Dat is een mooi gedicht. Dat is mooi, hè? Ja, dat is een hele mooie Willem Wilmink. René, um, we gaan weer verder. En ik wens jou... Uh, ja, denk er nog maar even over na of je het oude huis in gaat. Ik weet niet of je het moet doen. Ja, soms uh, zijn mensen die gaan ergens binnen waar ze inderdaad te lang gewoond hebben. En dan nee. zijn ze teleurgesteld of ze vinden toch niet wat ze dachten te vinden. Hè? Precies. Ik denk dat je de vier buitenmuren nog één keer moet kussen. En dan gewoon weer lekker, uh, <laughs> en weer lekker verder. Dat denk ik toch ja, dat het beste is. Misschien is dat wel het beste idee. Ja, oké. Okay. Nathan, ja. dank je wel. René, jij ook. Een hele goede nacht. Het beste. Jo. Dag. Oh, we krijgen Mandy aan de telefoon, zie ik nu. Ja. nacht, Mandy. nacht. Nou, ik zit met aandacht te luisteren. Ja. En, um, ik zei net al, ik kan een paar aardolelijke gebouwen opnoemen. Oh, dat mag ook. Nee, nee, nee. Maar nee, we als... houden het bij de schoonheid, hè? want daar. Precies. Erik van Egraat had het over schoonheid en dat toch ja, het hoogst haalbaar is: nou, schoonheid met... creëren. Nou, dat is voor mij het Hubert slot op de Veluwe. Nog één keer, het? Het sint slot op de Veluwe. Het sint slot op de Veluwe. Vertel ja. daar eens over, want het, ik ken het denk ik niet. Van Kruller-Muller. Oh. Um, maar, maar wacht even. Is ja. het een deel van Kruller-Muller of nee? Nee. Um, dat is een slot dat is ontworpen door Berlage ooit. Ja. En dat staat in het Nationale Park, de Hoge oh, Oké, okay. het staat in het park, ja. Ik snap ja. het. Ja, en daar is ook het museum van Krullenmuller. Hm, mm. ja. En, nou, dat vind ik zo'n ontzettend mooi gebouw. En wat maakt het zo mooi? Ja, alles. Een enorme schoonheid vind ik, dat gebouw. Kan je het beschrijven, voor de mensen die het niet kennen? Ja, kun je het beschrijven? Jekes. Um, het is in de vorm van een hertigerij. Oh. En, ja, een hele grote Toren er midden op. Ik ben er ook herhaalde malen binnenin geweest. En ja, het fascineert mij ontzettend. Ik vind dat zoiets moois. En, maar als, bij slot denken we aan een soort kasteel. Is het... Ja, ja, ja. ja. ja dat is... is het groot? Behoorlijk. Behoorlijk Goh. groot. Ja. En ik denk dat heel veel mensen die luisteren het ook wel kennen. Ik denk het wel. En kan je, er, kan je erin? Bepaalde... Uh, maanden van het jaar kun je het bezichtigen. Dat heb je wel eens gedaan, neem ik aan. Ja, meerdere malen zelfs. Ja, ja. En uh, het museum dat nu pas in Zwolle weer geopend is met die grote wolken bovenop ja. vind ik ook ontzettend mooi. Oh ja, ja. Daar is, ik weet niet of het, uh, of het bekend is, maar ik vind het heel mooi. Uh, dat, dat, dat museum in Zwolle, waar die fotograaf nu ook... Ge... Ja. Pieter-Jan Henket of zo? Ja. Toch? Ja, ja, ja. ja dat vind en dat... ik heel, heel erg mooi. Oh ja, dat is... Dat is de, de fundatie, bedoel je die? Juist. Ja. Ik kon er niet zo goed komen. Ja, nee, ik was de... ook even aan het zoeken, maar dat, dat mag, want het is nacht. Ja, uh, daar ja, mogen we ja, overal ja. iets langer over doen. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat vind ik ook heel erg mooi. De meningen oh, ja. zijn er zeer overdeeld, heb ik al wel begrepen. Maar ja, dat zou je toch. Honderd mensen honderd vinden. Hè? ja. Dus ik bedoel, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Ja, maar jij hebt dus wel een soort voorliefde voor het, toch een beetje... wat, wat, wat oude, kastelerige gebouwen, begrijp ik. Nou, nee, um, nee? voorliefde, nee. Oh. Nee, dat kan ik niet zeggen, nee. Oh. Maar ja, ik, ja, sommige gebouwen vallen mij op. Ja. En ja... Nee, en... maar omdat die, de fundatie heeft toch ook een soort statige... Eh, daar, daar zit nu wel iets moderns op, de wolk, zoals je hem beschrijft. Ja. Ja, de wolk Maar dat is van oorsprong toch ook wel een, een beetje een deftig, ja. oud gebouw. Een soort ja. statig. Statig, misschien ja. is dat het goede woord. Ik denk dat, ja, inderdaad. Dat is het juiste woord, statig. Ben je zelf ook een beetje statig, Mandy? Of dat niet? <lacht> ja, ja, absoluut niet. Nee? Nee, nee, nee, oh. nee, nee. nee. nee, nee. Oh. Maar nogmaals, uh, wat de een mooi vindt, vindt de ander aardig. Dat is waar, dat is waar. Ja. Nee, ik vond het ook wel een indrukwekkend. Ik ben er niet geweest nog eens Zwolle. Maar ik vond het wel een indrukwekkend uh, op, op... Nou ja, als je dat zag. Wat daar dus boven die, dat oude gebouw hangt bij de fundatie. Ja. Het ziet er indrukwekkend uit. Ja, dat ja. is ontzettend mooi. En ik vond het mooi dat je dat gedicht voor las van Willem Wilmink. Ja. Willem uit mijn geboortestad Enschede. Ah, je bent een Enschedeer. <lacht> ja, dan kan het natuurlijk ja. dan kan het natuurlijk niet mis. Uh, <lacht> nee, ja. dat vond ik erg mooi. Maar goed, ik hou je niet langer op. Oh ja, nee. nu, nu zie ik het die... Uh, uh, ja. Want ik ben nu op de website beland. De fundatie ja. dat is dus ontworpen, die nieuwe ellipsvormige opbouw... zoals dat heet, door uh, architect Hubert-Jan Henket. En zijn zoon is er weer die beroemde fotograaf... die in New York zo furoren maakt. Juist. Pieter, heet die. Inderdaad. Nou, zijn we weer helemaal compleet. Ik heb ja. dat met aandacht vervolgd, moet ik zeggen. Ja, ja bijzonder. Allemaal bijzonder. Ja. ja, het is heel apart, vind ik het. Gewoon, maar ja. okay. We hebben het genoteerd, Mandy. De Hubertushof en de fundatie. Ze staan... Het, het Sint-Hubertushof. Sint. Sint-Hubertus-slot. Nou, ga ik weer de mist in. Ja, ik, ga nu goed. ik ga het nu goed zeggen. Sint-Hubertus-slot. Kan niet schelen. Kan gebeuren. Mandy, ja, um, ik wens je een hele goede nacht en ja, dank je wel. hetzelfde. Oké, okay, hoor je. Hoi. Um, eens even kijken, volgens mij gaan wij met Ben praten. Dag, Ben. Dag. Is er een bijzonder gebouw uh, wat jij, waar ja, je even kont ik van ik wil ik doen? Ik praat het enige ervaring. Ik ben betrokken geweest, direct of uh, indirect. Uh, bij uh, de bouw van een uh, vijfduizend woningen, denk ik. Zo. En op een voorgebouw. Ben, mag ik je even onderbreken? Heb jij toevallig de radio aanstaan? Ja, ik zal hem uitzetten. Ja, want, dan, want je bent ben... een beetje aan het uh, galmen, ben... galmen een echo en echoen. Ja, hij is uit. Ja. Daar ben je. Jij bent betrokken bij de, de bouw van 5000 woningen. Ja, ik uh, ben uh, voorzitter geweest uh, 14 jaar van mijn uh, woningbouwvereniging in Amsterdam. Mm -hmm. Daarna ben ik uh, uh, hoofdstadontwikkeling geweest van Hilversum. Ja. En uh, Arena Park, zegt ja. dat niet? Ja. Dat is mijn, initi mijn initiatief geweest. Het arena park waar? In Hilversum. Oh ja, ja. Maar de, de de architect voor mij is nog altijd duiker, te jong gestorven. Ja. Met zijn uh, zonnestraal. Ja. Dat is ook heel veel zin, hè? Ja. Een gooilamp. Ja. En kan je dat zonnestraal beschrijven? Nou, het Zonneschap was een. Uh, door. Mede door de Jan van Zutter Stichting. die gediëerd was aan de Diamantwerkersbom. Ja. Gesticht. Voor, uh, opvangcentrum Verpleeghuis voor uh, TBC-patiënten. Tb Sanatorium heet het, heette dat toen toch, of niet? Ja. Zo'n ja, ja. zo kuuroordachtige plek, ja. hè? Ja, ja. ja. En. Ik vind. Zijn ruimtelijke inpassing in de, in, de, in, de, in de omgeving, maar ook ruimtelijk binnen. Dat is fenomenaal. Ja, hè? ja, het is heel je, bijzonder. Ja. Je loopt binnen, en je hebt niet het gevoel dat je binnen staat. Ja. Je Weet... wordt alleen maar daardoor getroffen wanneer je naar de trap, trap kijkt, bijvoorbeeld. Ja, wat hij maakt, voor de mensen die het niet direct op het netvlies hebben, is, is, is wit en. Wit steen en staal en glas en heel veel licht, hè? Ja. Ja. ja. En als je ja, binnen bent, heb je het gevoel dat je half buiten zit. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. ja. En, uh, en uh, als uh, woningbouwman, uh, voorzitter van die woningbouwkenning... heb ik met tientallen architecten gewerkt. Ja. Maar je werd gewoon ingeperkt... door de wenken en voorschriften van het Rijk. Ja. Maar dat jij, was een, maar een jij heb jij met hem gewerkt? Nee, toch? Dat kan niet. Met wie? Met Duiker, dat kan toch niet? Nee, nee. Nee, nee, nee. Dat was, dat was overleden. Ja, die was overleden. Nee, precies. Ik, ik was even verward. Maar um, heeft... wel met uh, Heinz van Meer en Soeters shoot, uh, en de oh, dergelijke ja. figuur. Ja. Want maar... uh, Duiker heeft ook de, de beroemde openluchtschool in Amsterdam gemaakt. Hè? Ja, de, ja, de vrije school, of de openluchtschool, ja, hoe je het ook ja. moet noemen. Ook zo'n mooi gebouw. In, in, uh, in Oud-Zuid, hè? Ja. En, maar het maar, waren, oh ja, ga waren met name die wenken en voorschriften... plus een maximumprijs die je woning mocht kosten ja. van het Rijk... wilde je subsidie hebben, mm -hmm. die allerlei beperkingen opleggen. Waardoor je dus uh, ornamenten gewoon kon vergeten, bij wijze van spreken. Ja, dus, dus eigenlijk wat uh, Erik van Egraat uit het uurtje voor zei... Dat, dat wij toch een soort magere oogst hebben met alle rijkdom omdat ja. er zo weinig ornamenten aan te pas ja. kwamen dat, dat, dat is ook dat werd opgelegd dat, ja. dat konden de ik architecten kan maar, ik, ja. ik kan me herinneren dat uh, ik was als uh, mijn woningbouwvereniging was ook de opdrachtgever voor die uh, ja pastelachtige gestukte blokken tegenover het centraal jonge noord ja ja en uh, dat op een gegeven moment in de gemeenteraad er allerlei vragen over gesteld worden. Kon dat zomaar? Was het niet de luxe allemaal? Ja, nou, niet de luxe, maar ja, dit, dit past niet bij, dit bij Nederland. Ja, ja, dus het was ook niet echt vrij om, om iets wat nieuws het, en... Het, het, het, was, het moest een baksteen zijn. Ja, het moest het sober zijn. En vragen werden gesteld op het moment dat het stukwerk gestopt was. Ja, ja. Hey, en Ben nog even een hele andere vraag, tot slot. De, de woningbouwcorporatie waarbij jij zat... is dat ook later een van die boevenbedrijven geworden... die allemaal van die rare praktijken hebben uitgevoerd, of niet? Of zat je bij de goede? Voorzitter, ik weet niet. Okay. We uh, zijn gaan viseren en dat soort zaken. Maar die boevenbetrekkingen, ja, kijk, ik was uh, voorzitter... en op een gegeven moment wist ik... dat wij, uh, wat ze dan dat operatie noemden... van uh, NSG helemaal nog... Ja. ...dat wij 115 miljoen van het rijk zouden krijgen. Ja. Nou, wat doe je ermee? Ja, wat doe je ermee? Ja. Hoe kom je ervan af? Nou, uit? Dus, de heer, u had een uh, afspraak gemaakt met uh, allemaal, allemaal grote van uh, uh, ING... Uh, op, naar, ja, ING toen hè, uh, mm -hmm. uh, de Postbank eigenlijk uh, toen nog. Mm -hmm. En uh, ze hielden prachtige betogen uh, en ik zei aan het eindje, ja, wat verdienen jullie nou? Ja, je voelde al aan dat daar wat, uh, wat ja. misging. Nou ja, ik vroeg dan, wat verdienen jullie nou? Ja. Uh, ik krijg zo woord, wat verdienen jullie nou? Nou, tenslotte was de uitkomst wel uh, nadat ze weg waren, dat ik zei, ik doe er niet aan mee. Ja. En eh... Je voelde aan dat het allemaal het uh, men zich op glad ijs begaf. Uh, ben, um, we, ik ga weer verder, uh, als je het goed vindt. En, uh, ja, ik heb ook wel willen vertellen over mijn ervaring in Noord-Korea en China. Maar ja, goed. nee, Noord-Korea en China, die gaan we bewaren voor de volgende keer... als je het goed vindt. Ja, uh, goed. Maar ik wil je wel danken dat je uh, de geweldige architect Jan Duiker... bij ons binnen hebt gekregen. Ja. En ik wens je een hele goede nacht. Ja, tot Oké, okay, joe, Ben, Doei. dag. Um, u kunt ons nog steeds bellen, 0800 1121. Uh, bijzondere gebouwen in binnen- en buitenland. Daar hebben we het over. Naar aanleiding van het gesprek wat ik hiervoor had met um, Erik van Egra, de architect, die als een dolle over de wereld vliegt om zijn kunsten um, uit de grond te stampen. We gaan luisteren naar een lied met de prachtige titel: Salala. Luna. Nathan Vecht. Ja, en we zijn weer terug. Um, u luistert naar uh, Angelique Kijjo en Pieter Gabriel. We gaan uh, verder. Architectuur, mooie gebouwen in binnen- en buitenland... die een indruk op u hebben achtergelaten. Daar hebben we het over. U kunt ons bellen. Uh, 0800 1121. Dat is een gratis nummer. Dus wat let u. En mailen mag ook. Goeienacht, Goedendag Paul. Paul. Hallo. Wacht even, wat er gebeurt nu? We zijn op zoek naar Paul. Of gaan we eerst naar Sylvia? Hallo. Sylvia, ben jij dat? Ja. Oké. Okay. Um, Goedendag. Um, is, is, is er een bijzonder gebouw wat op jou een indruk heeft achtergelaten? Ja, dat is, uh, is Keutenaam in Doornag bij Basel. Wacht even, dat ging heel snel. Oh, wat is uh, uh, in Doornag bij Basel? Ja, en wat is dat? Uh, ja, dat is Rudolf Steino, mm -hmm. antroposofische architect. nou ja, CQL heeft nog meer dingen gedaan. Een uh, ja. bombastisch gebouw. Yeah. Hij heeft het eerst in hout gebouwd, daarna is het oh. afgebrand en daarna heeft hij het in beton gegoten. Yeah. En ja, uh, het is een geweldig gebouw. En wat voor, wat voor gebouw is dit? Ja, het is uh, gegoten in beton, mm -hmm. maar het is een heel dorp. Dus er, zijn, er staan meerdere gebouwen Er staat ook een, een, een, een transformatiehuisje. En uh, ja, dat soort dingetjes. En, maar wat voor. Ja, hoe, hoe wil je dat weten? Wat voor, uh... Nou ja, is het wonen of is het een publieke gebouw? Maar die is nee, echt... het is een publiek openbaar gebouw. Er worden ja. lezingen gegeven. Uh, kunst, uh, cultuur, oh ja. dans, uh, van alles. En ben je daar toevallig tegen aangebotst op een reis... of ben je daar specifiek naartoe getrokken? Specifiek naartoe getrokken. Oh ja. En doe je dat vaker, dat je naar bijzondere bouwwerken afreist? Uh, ja, op zich wel, ja. Oh ja. Maar dit was wel heel bijzonder. En waarom heeft en... juist dit ding zo'n indruk achtergelaten? Uh, omdat het ontzettend bombastisch is. Uh -huh. En het is gebouwd in 1913... Bombastisch voor die tijd uh, en zeker in de tijd van het bouwen. En, en, ja. ja, dat we zo enorm bombastisch gebouw uit de grond uh, hebben gestand, om het zo maar even te zeggen. Maar het heeft ook een hele, als je daar binnen loopt, heeft het ook uh, qua licht en qua vormgeving, heeft het van binnen ook een hele werking. Ja, en wat bedoel je met bombastisch? Dat je er zelf nietig van wordt? Ja, ja. Ja, ja. Dus als je er echt voor staat, dan heb je enorme deuren en je voelt je echt een kaboutertje. Ja, ja. En, um, maar dat kan ook juist een averechts effect hebben, dat je denkt dat je er onheimelijk van gaat. Voeren. Nee, dat, dat niet. Nee, nee. Het was indrukwekkend, was het? Ja. ja, ja, ja. ja. En nou, het ja. is allemaal beton, er is dus niets geschilderd van binnen. Het is gewoon in beton uh, gegoten. En, uh, nou ja, een hele ja, uh, aparte bouwvorm. Met rondingen en, en, en nou ja, goed, er bestaan hele boeken over. Maar... Ja. Goed. En noem, noem nog één keer de naam van de architect? Uh, Steiner, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, ja. Oké. Okay. Maar dat is ook de antroposofische benadering, hoor. Ja. ja. Misschien wat helderder voor de mensen. Ja, precies. En ben je daar ook zelf van, de antroposofische benaderingen? Ja, ja. Ja, ja. ja. ja. ja. Oké, okay. um, maar hoeft niet hoor. Ik bedoel, het is heel indrukwekkend ook uh, zelfs heel uh, Japan en de, nou ja, de hele wereld komt te kijken. Feng shui. De Europese ja, vorm van uh, Feng Shui. Zo zo'n benadering kun je erbij hebben, maar ja. het is het gevoel wat je moet beleven als je er bent. En dat ervaar je ook echt als jij in dat gebouw bent, dan ja, zit er een ja, soort. Ja, absoluut. Ja, ja. En hoe zou je dat omschrijven? Balans of rust of rust? Ja, ja. En heb je dat ook thuis, zo'n soort gecreëerd, zo'n soort antroposofische kwestie? Ja, ja, ja, ja. En hoe doe je dat dan? Ja, dat, dat is heel moeilijk uit te leggen. Dat, uh, dat is heel lastig. <laughs> ja. Dat kun je niet via een telefoon eventjes of via radio-uitzendingen even uitleggen. Dan moet je, je misschien dan toch dan even zien dan, uh, of zo. Daar moeten mensen zichzelf even verdiepen. En, uh, ja, ja, ja, dus dat. Uh, maar maar, maar het, is een, het is ook een heel dorp hoor. Dus ik zou iedereen adviseren ga ja, een beetje kijken. Ja. de schoonheid en de natuur... en alles wat er omheen hangt... en wat we met bouwkunst en schilderkunst... en, en, en nou ja, alles daarmee te maken heeft. Ja. Ik vind het een goede tip, Sylvia. Dank je wel. Ja, oké. Dank je wel. Hele goede jo, nacht, hè. Jo, jo, zelde, goeie dag. nacht. Um, we hebben het over bijzondere gebouwen. Uh, naar aanleiding van het gesprek... wat ik eerder op deze avond had... met architect Erik van Eegraat. Um, en nu is aan de lijn... Wilma, Dag Wilma. Hallo, dag. Dag. Ik heb, een, ja. ik heb een heel bijzonder gebouw in gedachten... waar ik een aantal jaren geleden geweest ben... op vakantie in de Verenigde Staten. Ja. En het gebouw staat in uh, Pennsylvania, geloof ik. Ja. Ja, Pennsylvania was het. En het is een gebouw van Fla Frank Lloyd Wright. Een hele bekende Amerikaanse architect... Mm -hmm. die veel gebouwen heeft ontworpen. En dit is een huis dat hij ontworpen heeft voor een, uh, een zakenman uit Los Angeles. Yeah. En dat staat midden in een bos. Mm -hmm. Boven een waterval die daar door het bos loopt. En uh, ja, er is een rivier met een waterval. En hij heeft dat, dat huis daar gebouwd. Helemaal één met de omgeving. Heel strak oh, yeah. en recht. Maar zodanig dat je als je in dat huis bent, je helemaal één bent met het water en de waterval en er is heel veel glas en uh, het is heel recht. Het doet inderdaad ook denken aan, aan de trakke bouw van bijvoorbeeld uh, het stadhuis van Hilversum met die rechte, rechte lijnen en alle nee. glas ertussen. En het is schitterend als je binnen bent. Je ziet de omgeving, je bent gewoon in het huis. één deel van het water in de waterval. Het huis heet ook zo. Ik weet niet precies uh, de naam meer. Het is iets van... Ja, volgens, mij, water, ja, volgens mij bedoel jij Falling Water. Falling Water, ja. ja, ja zo ja. heet het, ja. Ja, en, dat is het beroemde huis met alle um, ja, terrassen... Hè, waar eigenlijk die waterval zo'n beetje onderdoor loopt. Ja, doorloopt. ja, ja. ja. Schiet, schitterend. En heeft dat geen... Uh, dus lage, van, lage ja, beton en daartussen mm -hmm. is glas, weer een verdieping hoger. En dan, dat glas is zo gemaakt, dat is heel knap, uh, dat de, de, de bochten die het glas maakt, zitten hier in Nederland zitten daar staven tussen mee ja. te En dan maakt het glas een bocht. Maar daar is het gewoon alleen maar glas die een, een hoek van 90 graden maakt. Dus je... Je krijgt ook de indruk dat je daar gewoon in dat bos en bij die waterval loopt. <klaan> het heeft zo'n indruk op me gemaakt. Dat is echt fantastisch. Wat bijzonder. Een soort spirituele ervaring klinkt het. Ja, dat is het ook. Ja, ja en er zijn, dan, dan, dan loop, je, je loop je de kamer uit en dan is er een soort uh, tuin waar je het water dan weer hoort. Mm -hmm. En dan een gastenverblijf en dan ben je aan de overkant van de rivier. En, uh, het huis is helemaal gebouwd over een waterval, maar het is ook zelf een. Uh, een uh, ja, het is zelf een, een waterval eigenlijk. Het past er helemaal in, ja. terwijl het een heel modern bouwwerk is. Ja. Het is tegenwoordig een museum, want het wordt niet meer be bewoond. Maar je kunt daar dus uh, kijken. En er zijn vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die dat uh, uh, onderhouden. De originele meubels staan er ook nog in. Het is helemaal geweldig. Ja, ja, zeker. Ja, ik herinner me het, uh, omdat wij een keer een uitzending hebben gemaakt... over, naar de onthulling van de website, iconichouses.com. Uh -huh. En daar was dit een van de beroemde huizen op. Daar hebben we het daar ook nog over gehad. Het ja. dus is trouwens een ja, mooie okay. website, Iconic Houses. Daar heb je allemaal, okay, van, dit soort, eens, allemaal van dit soort plekken waar je nou ja, beroemde huizen... iconische huizen, die je kan, uh, inderdaad kan bezoeken. Waarvan dit natuurlijk ja. een van de beroemdste is op aarde. Hè. Het, uh, ja. Frank Lloyd Wright. Ja, om te zien. Wilma, dat kom, je komt geheel uh, overtuigend over... Uh, okay. als, uh, als um, ambassadrice van uh, Frank Lloyd Wright. Dank je wel. Oké, okay. en okay. er is nog één spreekwoord wat ik mee wil geven. Om ja, te daar zijn we van. En dat, uh, dat is... Je bent pas echt oud als je de weg weet in huizen die niet meer bestaan. Oh. En dat hebben we allemaal wel, denk ik. Dat is een mooie. Ja. Ik heb het ook. Je bent pas echt oud als je de weg weet in huizen, in die, huizen die niet meer bestaan. Die niet meer bestaan. Maar je weet de weg nog wel in die huizen. Je weet ja. de weg. Heb oh, jij zo'n huis? Ja, oh ja. ja. ja. Een ouderlijk huis en andere huizen, ja. ja maar ja, besta maar die, dat bestaat ook niet meer? Nee, nee, nee, Dat is afgebroken. Dat is een ander huis voor in de plaats gezet. Maar ik weet de weg nog perfect. En het huis van mijn oma. en Nou ja, ga zo maar door. Ja, ja. Ja, ja. ja gek is dat, hè? Ja. Dan, ben je, dan ben je oud. Want ja. kinderen, weten, kinderen weten dat niet. Nee. nee, die huizen bestaan vaak nog en ze weten ook de weg ja. toen er niet in. Ja, nee. ja. Oké. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, dankjewel voor deze wijsheden, Wilma. Goeiedag. Graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Um, we gaan rap door met Marijke. Dag, Marijke. Hallo. Hallo. Um, heb jij ook zo zo'n bijzonder gebouw waar je geweest bent? Nou, ik heb een bijzonder gebouw waar ik uh, de eerste twee, uh, uh, mijn eerste twee levensjaren heb uh, doorgebracht. En mm -hmm. dat is het Zijnhuis in Utrecht, gebouwd door meneer Ravenstein. Het Zijnhuis in Utrecht? Dat heeft op de Vleutenseweg gestaan. Dat is nooit gebruikt geweest, dat Zijnhuis. Ja. Maar in uh, 19... Nou, misschien 47, 48 hebben mijn ouders dat huis gehuurd als eerste, bewoners. En dat is dus mijn geboortehuis. Maar dat is grappig, maar dan woon je... Je zou kunnen zeggen dat je dan dicht bij het spoor woont. Nou, zeg maar, op het spoor. Ja, dat bedoel ik. Ja. En, uh, en wat grappig, dus het was een zijnhuisje langs, langs het, nou, op het, op het spoor? Nou, het was een zijnhuis. Een huis, sorry, sorry ja. een, een ja. huis, huis, huis. En, eh. um, en dat werd niet gebruikt... Begrijp ik dat ook? Al zijn ook? huis niet. Dus jullie konden erin? Mijn ouders konden erin. En waarom zijn jullie weggegaan na twee jaar? Uh, omdat mijn vader in Den Haag ging werken. Ja, ja. Maar het was niet omdat er te veel herrie was of omdat het raar lag? Nee, of... nee, nee. Huh? Helemaal niet. Helemaal niet. Wat leuk. Wat bijzonder om op zo'n plek te wonen. En uh, jij hebt natuurlijk geen uh, eerstehand herinneringen eraan. Nee. Maar je nee, ouders misschien ik ik wel? Was, uh, en, en wat vertellen zij er dan? Of hebben zij erover verteld? Want ik kan me ook voorstellen, als, je zo dicht, als die treinen zo dicht langs gaan. Dat is wel. Nou, ik ga uh, ik, ik je vertellen dat ik uh, uh, uh, al een heel aantal jaren in Noord-Groningen woon. Mm -hmm. En op een gegeven moment reed er een, een spoortrein uh, langs mijn huis. Uh, uh, vrij dicht langs mijn huis. En dat was voor mij een heel bekend geluid. Ik was natuurlijk. Uh, Twee toen we daar weggingen. Wat is een maar het spoortrein? Uh, ach, een, een, een... Hoe heet dat? Uh, een stoomtrein. Stoomtrein. Oh ja, dat een snap Een stoomtrein. Ja, ja, ja. ja, dat is een heel bekend geluid. Oh ja, dus dat heb je dan toch van die eerste twee jaar ja. herinnerd. Ja. ja. Maar was, ja. het, was het niet zo dat je uh, ouders verhalen hadden dat mensen zo bij jullie de keuken inkeken Als die trein echt, als je letterlijk op het spoor nee, was? hij nee. stond op een poot. Hij staat nu uh, hij staat We hebben een replica gemaakt in uh, Maduro Wat bijzonder zeg, om in een seinhuis geboren te worden. Of daar je ja. eerste twee jaar te worden. Ja, ja. <lacht> ja ik kan er niks aan doen. Maar er hoefde niet gesijnd te worden. Het was niet dat je vader nee, bij het ontbijt. Nee, uh, nee. Oh, ik moet nee. nog een seinen. Nee. Mijn vader ja. werkte bij de politie. Nee, dat moet je hele andere seinen Ja. ja. Ja, ja, wat grappig, wat bijzonder. Ja. Um, ja. het is jammer dat het weg is. Want ja. het was een heel, uh, uh, ja, het was toch wel een heel kenmerkend gebouw. Uh, bestaan er foto's de... van? Uh, er bestaan zeker foto's van. Ze hebben in het Utrecht Nieuwsblad gestaan op het jaaroverzicht. Ja. En uh, Libelle heeft er ook nog foto's uh, gemaakt. En het stond echt op een poot met een laddertje. Op een poot met een trap. Van weet ik hoeveel ijzeren treden. En een uh, uh, lift waar de boodschappen in gedaan werden. Ja, ja. Maar, je, maar dus jouw moeder, als die met jou een wandelingetje ging maken als baby... moest ze voortdurend die trap op en af zeulen. Zeker? En, dan, en dan ook nog eens het spoor over. Ja, dat laatste weet ik niet. Man, dat was me wat. Ja. <laughs> ja. Dat okay. waren een heleboel ijzeren treden. Ja, ja. Ja. Een originele, manier, originele plek om uh, je eerste jaren door te brengen. Ja. En heb je daardoor altijd een voorliefde voor de trein gehad? Nou, ik geloof dat het een beetje genetisch uh, doorgegeven is aan mijn jongste neefje. Ja. Maar wel een, uh, uh, een soort eigenheid. Ja, ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat uh, het geluid van een uh, stoomtrein... Uh, het zit toch uh, een beetje in je vezels... Eigen, een beetje eigen is, ja, heel herkenbaar. Zoveel jaren na ook. Ja, heel, heel idioot. Ja. Ja. ja. Maar jullie hadden het over bijzondere gebouwen. Nou, en nou dit is er absoluut, hè? Ja. Ja. Absoluut. Ja. Ja. ja. Um, Dankjewel. Het is alleen jammer dat ze in Maduro Dam volgens mijn moeder de trap aan de verkeerde kant hebben Ja, gemaakt, maar dat ja. is Madurodam. Dat is altijd... Mar <laughs> nee, echt, geloof me maar Marijke, als ze daar, dat is een zootje is het daar. Oh, trappen oh, oh. aan de verkeerde kant, uh, nee. Okay. Madurodam, breek me de bek niet open. Um, dankjewel, voor ook, het, um, dankjewel voor het bellen. Ik wens je een hele goede nacht. Um, dank uh, Dank dat je onze verbeelding hebt verrijkt met een, uh, een, een leven in een zijnhuisje boven het spoor heel ja. bijzonder, dank je wel. Graag gedaan. Ja, Oké, okay. goedendag. Daag. Golden brown texture like sun.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 De Stranglers. Golden Brown, luisteren u naar. Um, en onze tijd tikt rap naar het, uur, naar het nieuws van twee uur. Uh, we hebben nog tijd voor één beller en dat is Willem. Goeienacht Willem. Goeienacht, ja met Willem Amsterdam. Willem Amsterdam, uh, zeg het is. Ik heb in de Vogelkerk mogen wonen vier oh, jaar lang. Hoe heb je dat nou gedaan? Dat, uh, die was gekraakt. Oh. En uh, dan hebben we met vier mensen hebben we daar bijna vier en een half jaar gewoond. Wanneer heb je dat gedaan, die kraak? Dat was in de jaren tachtig. Geen woning, geen koning. Geen woning, geen koning. Maar ja. dit was een paleis. En jij woonde als koning in het Zwondelpark, Willem? Ik uh, woonde als een koning op het koor. Goed gedaan, zeg. Ja, dat was echt fantastisch. Die kerk die was leeg komen te staan. Die was ja. in het Bistom uh, Haalem. En uh, een vriend van mij die vond hem leeg. En die had hem gekraakt, Robert de Moor. Ja, naar nou, mijn toename. Nou, die, uh, die ja, mooie naam, hè, Robert de Moor. Ja. En die, uh, die haalde mij er ook bij en nog twee vrienden. Hè? Daar hebben we dus 4,5 jaar in mogen wonen. Maar dat was echt fantastisch. Die hele kerk was leeg. De vloer, uh, dus zelfs de plafuizen hadden ze eruit gehaald. Alleen de glas-in-loodramen zaten er nog in. Dat lijkt wel prachtig, ja. Dat was waanzinnig. Dat was echt uh, dat is een van de mooiste plekken waar ik ooit gewoond heb. Maar je bent er niet religieus van gewo geworden wonen in de kerk? Nou... Ik geloof wel dat er meer is als wij op aarde kunnen beseffen, maar... Hé, uh... ja, ja. hey, en Willem, even een gewetensvraag. Zaten jullie daar nou als idealisten tegen het kapitalisme... en uh, het beleggen op, de, op die panden? Of dacht je eigenlijk wel lekker om gratis in het centrum van Amsterdam te wonen? Oei. Uh, eerlijk nou, antwoorden. Hij, hij, uh, wij zaten daar omdat we toevallig daarin terecht zijn gekomen... En uh, we zijn ook gewoon weggegaan toen, uh, toen de boer onder ons, Condor, uh, geregeld was met behoud Vondelkerk. En uh, er was een stichting in het leven geroepen. Jullie hebben en... be, geen, uh, geen stenen naar de ME gegooid? Absoluut niet. Nee, dat oh. is mijn aard niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Dus het stond even Ik, leeg, je, je zat er toevallig, maar je was geen uh, woedende idealist? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je dacht nee, gewoon, dat... ik ga tijdelijk even daar wonen. Ik, ik ben heel dankbaar geweest van, uh, dat ik daar heb mogen wonen. En uh, vooral de zonsopgang en de zonsondergang met het glas in lood. En uh, dat was betoverend mooi. Ja, zo klinkt dat. Yeah. Ja, ik heb, af en toe had ik het idee dat uh, de juwelen van de kerk... Yeah. dat die dus in dat glas in lood verwerkt zaten... van het blauw en het rood en... Oh, en stiekem, en, en, stiekem. Als bewaard. Ja, die kleuren, die yeah. waren zo bizar. Ook bij volle maan. En, maar gebruikte je daar dan ook stimulerende middelen bij? Bij deze visie? Nou, ik rookte toen wel af en toe marihuana. Ja, al. zie je Willem. Er was, helemaal, er was helemaal geen zon en er was ook bijna geen kleur. Je was gewoon knetterstoond. Dat was het gewoon. <lacht> nou... Ja, welkom op. Hey Willem, ik, was, uh, ik was stone van het gebouw. Ja. Het was uh, door Kuipers gebouwd. Ja. En uh, dat was, uh, het was ja, echt dit fantastisch. Het is een, dat een, dit is een uh, prachtig gebouw, dat heb je ja, heel gelijk absoluut, in. Ja, absoluut. Um, nou, het is dus je gegund. En... Um, Dankjewel. Wij, wij moeten gaan afsluiten, dus uh, ik, ik kan niet langer met jou over de, de mooie jaren Prachtige onderwerpen hebben jullie altijd. Ja. Dankjewel dan. aan jullie programma en ik hoop dat jullie mogen blijven. Helaas, dat zit er niet in. Maar Ik, ik wil jou, jou, ik wil jou in, in, in ieder geval danken dat je ons hebt uh, gebeld, maar. je dienst. Oké. Wie weet mogen we wel blijven worden we activisten. Je weet het nooit. Um, we gaan afsluiten hier bij Casaluna. Morgen um, dan. Zijn wij terug en met een hele bijzondere aflevering? Want Helco Span is reeds afgereisd naar de Alp Dues, waar het Alp Duzès um, gebeuren plaats gaat vinden morgen. En hij maakt daar een, een, een live radio uitzending uh, vanaf die berg voor Casaluna. Dat morgen allemaal. Um, voorlopig doen wij hier even de luiken dicht en neemt de vaarraad van ons over met de nacht. Klinkt anders. Ik dank u voor uw aandacht. Wens u een hele fijne nacht. Wie weet tot morgen bij Casaluna. Hoe dan ook. Goeie nacht. NCRV Samen op de wereld voor Alpdu6 NCRV